7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal Oxfam Novip. Ontwikkelingslanden zouden miljoenen mislopen door het belastingklimaat in Nederland. En Rintje Ritsma hoort u over 10,5. Er worden straks geen internationale wedstrijden meer verreden. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn door een tornado... tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens CNN zijn het er meer dan negentig. In de buurt van Oklahoma City zijn veel gebouwen volledig verwoest. In het plaatsje Moore is een school getroffen. Zeker zeven leerlingen zouden zijn omgekomen. Dit meisje overleefde de storm door onder haar bureau te schuilen. tornado ging in ik was zo so afraid... dat ik op een desk was en de tornado in Oklahoma was ruim drie kilometer breed. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 300 kilometer per uur. Door geknapte gasleidingen is er op verschillende plekken brand uitgebroken. President Obama heeft gebeld met de gouverneur van Oklahoma... en hij heeft beloofd alle hulp te sturen die nodig is. Gisteravond zijn de eerste bloemen neergelegd... bij de vindplaats van de lichamen van de broertjes Ruben en Julian uit Zeist. De politie had het gebied bij koten kort daarvoor vrijgegeven. Het sporenonderzoek is afgerond. De politie hoopt erachter te komen hoe de jongens zijn omgebracht... en waar dat is gebeurd. Omdat er op de plek bij het Amsterdam Rijnkanaal... veel belangstellender worden verwacht... is er richtingsverkeer ingesteld. In de gemeentehuizen van Zijst en Wijk bij Duursteden liggen straks vanaf half negen condoleancesregisters. Tienduizenden mensen hebben al op internet hun medeleven betuigd.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 De kampioen is als het gaat om het doorsluizen van geld. Uh, ruim 6 miljard euro per jaar gaat Nederland uh, door. En dat is uh, ja, het grootste zo'n beetje ter wereld. En dat is ook tien keer zoveel als ons uh, bruto binnenlands product. Volgens ook Sam Novip hebben de arme landen die inkomsten hard nodig... voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en infrastructuur.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 Nigeria begon vorige week een groot offensief tegen Boko Haram. De islamitische terreurgroep probeert in het noordoosten van het land... al jaren de sharia in te voeren, onder meer door aanslagen te plegen op christenen. In totaal zijn de afgelopen dagen meer dan 200 Boko Haram-strijders opgepakt... zegt de Nigeriaanse regering. En ook zijn bij gevechten tientallen strijders gedood.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 Marcel, er staat al bij elkaar 70 kilometer files. Duidelijk wat drukker dan gebruikelijk voor een dinsdagochtend. Bij Amsterdam en Rotterdam staan de meeste files. Een lange file nog steeds op de A7. Ik begin met de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Twello en Knopend 2 kilometer. Na een zijn tussen Afrit Voorst en Knopend Beekbergen 2 dicht. De A7 dan. Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Averhoorn en de Afrit Zaandijk 12 kilometer. Een tijdje was daar de rijstrook dicht. Uh, die file moet nu gaan oplossen. Op de A16 Breda Rotterdam ook een aanrijding. Tussen knopend zonzeel Randweg Dordrecht 7 kilometer. En daar is de linker dicht. Over de gevolgen van de tornado's in Oklahoma hoort u zo dadelijk meer. Over anderhalve minuut. Dit bericht is bestemd voor advocaten. Met de e-learning van Juris Didact bepaalt u zelf uw opleidingsagenda.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over zeven. Schaatsen, ja, dat stond toch altijd gelijk aan Heerenveen? Ja, dat gaat hier. Kijk, dat het, op, staat, het publiek, ja. iedereen staat. Ja, dan is het mooier om in de te mogen rijden. Ja, dat stond het, maar het wordt Almere. En in de staat Oklahoma zijn ze wel wat gewend als het om tornado's gaat... maar de verwoesting van de afgelopen dagen is ongekend. Er wordt dan ook gesproken over een monster-tornado. Totale dodental zou inmiddels zijn opgelopen tot meer dan 90 kinderen en volwassenen. In de plaats Moor werd een school compleet verwoest met desastreuze gevolgen.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 We zullen ons best doen dat alles hier weer zo snel mogelijk normaal draait. Wessel we we de Jong maakte deze samenvatting van de gebeurtenissen de afgelopen uren in Oklahoma. Beelden van die gigantische tornado en de gevolgen daarvan en het pad van die tornado ziet u op onze website nos.nl. Door naar de brievenbusfirma's. Belastingontduiking. Jaarlijks lopen ontwikkelingslanden zeker 460 miljoen euro mis aan inkomsten. Dat is het gevolg van de internationale belastingontwijking via Nederlandse brievenbusmaatschappijen. Het blijkt uit een rapport van Oxfam Novib. Volgens de ontwikkelingsorganisatie is de werkelijke schade nog vele malen groter. Belastingontwijking staat morgen op de agenda van de Europese regeringsleiders. En wij hebben nu contact met directeur campagne van Oxfam Novib, Tom van der Lee. Goedemorgen meneer van der Lee. Goedemorgen. Ontwikkelingslanden lopen een bedrag van zeker 460 miljoen euro aan inkomsten mis, zegt u. Um, waar zit hem dat met name in? Nou, Het zit hem uh, er vooral in... Dat uh, multinationals het heel erg makkelijk wordt gemaakt om tussen dochtermaatschappijen en de moedermaatschappij met geld uh, heen en weer te schuiven. Er worden kunstmatig kosten opgevoerd op plekken waar belastingtarieven hoog zijn. Uh -huh. En winsten worden weggesluist naar plekken waar geen belasting wordt geheven of bijna niks. Maar um, hoe zijn dan ontwikkelingslanden daar het slachtoffer van? Nou, er zijn veel grote bedrijven actief in ontwikkelingslanden. Je moet denken aan allerlei vormen van, uh, van mijnbouw. Uh, er wordt olie uh, gewonnen, uh, ook allerlei agrarische activiteiten vinden daar plaats. Ja, en uh, er wordt ter plekke uh, geen belasting uh, afgedragen, dat okay, is dus veel te weinig. U zegt eigenlijk ze maken gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen die ze daar winnen. Uh, daar verdienen ze geld mee, maar dat geld um, daar wordt volgens geen belasting voor betaald in de landen zelf. Dat klopt, ja. En, uh, het probleem daarbij is, is dat er tussen een moeder- en een dochtermaatschappij... ...zeg maar fictieve prijzen over, eh, worden overeengekomen... ...omdat het om halfproducten gaat waar niet altijd een heldere marktprijs voor is. En dit is... In de vaktermen wordt dat transfer pricing genoemd. En er is geen transparantie over, ook geen echt inzicht in. Dat is een van de manieren waarop je belasting kunt ontwijken. Verder heeft Nederland ruim 96 bilaterale belastingverdragen met ontwikkelingslanden. En Nederland heft over een aantal activiteiten geen belasting. En bijvoorbeeld het afdragen van royalties of het uitkeren van uh, dividend aan een buitenlandse onderneming. Dat maakt Nederland heel erg aantrekkelijk als een plek waar je je geld doorheen laat sluizen. Ongeveer. Ja, 6.000 miljard euro gaat er jaarlijks door Nederland. Dat is tien keer de omvang van onze nationale economie. En wij heffen daar maar een heel miniem bedrag aan belasting op. Maar, dat gaat in kosten ja. van de belastingopbrengst in ontwikkelingslanden, maar ook daarbuiten. Maar meneer Van der leden er zijn natuurlijk meer landen met een gunstig belastingklimaat. Dus die ontwikkelingslanden lopen nog meer geld mis. Ja, maar er zijn weinig landen die zo'n gunstig klimaat hebben als Nederland. Nederland staat in de top drie uh, wereldwijd. Dus wij moeten als eerste zelf ook stappen zetten. En minister Dijsselbloem zit in een unieke positie... omdat hij op nu dit moment voorzitter is van de Eurogroep. Dus ook aan mag schuiven bij ontmoetingen van de G8 en van de G20. En uh, op dat uh, terrein uh, moeten nu stappen worden gezet. Er is een rapport verschenen van de OESO... die uh, wereldwijd in kaart uh, brengt uh, hoe groot de impact is van belastingontwijking. En het is ontzettend onrechtvaardig dat de in deze tijden, ook van crisis... gewone mensen en kleine bedrijven een volle pond moeten betalen op de belastingen. Maar die hele grote bedrijven en heel vermogende mensen, ja, dat kunnen ontlopen. En u ziet liever, kan ik mij voorstellen, meneer Van der Lee... dat uh, aan die belastingontwijking iets wordt gedaan, dat scheelt dan weliswaar geld, maar dat, dat zou dan ook de kosten kunnen gaan van een ontwikkelingsbudget. Ja. Maar je zou liever zien natuurlijk dat dat geld besteed wordt netjes in het land van herkomst. Ja, het is cruciaal dat uh, ontwikkelingslanden ja, meer belasting kunnen innen. Dan kunnen ze zelf investeren in landbouw. En dan, dan zijn ze niet meer afhankelijk van dan, dan? Nee? Ja. ja. Maar het is niet gegarandeerd natuurlijk als Nederland daar iets aan doet dat die bedrijven niet een andere weg gaan zoeken. En maar daarom moet het ook en in Nederland en internationaal worden aangepakt. Er moet uh, wat dan heet country-by-country country reporting worden ingevoerd. Zodat echt goed gecontroleerd wordt welke economische activiteit waar plaatsvindt. En ook over dat over die activiteit echt belasting wordt afgedragen. Nou heeft de Tweede Kamer het kabinet al opgeroepen in april... Uh, om met een plan te komen om bedrijven aan te pakken... die zich alleen in Nederland vestigen om belasting te ontwijken. Dat is een motie van GroenLinks geweest. We spreken later in deze uitzending nog even iets met uh, Jesse Klaver van GroenLinks. Maar is dit niet voldoende al? Ja goed, er is gevraagd om een actieplan, maar dat actieplan is er nog niet. En Nederland is al veel vaker al de afgelopen jaren meerdere malen gewaarschuwd, ook door andere landen, om stappen te ondernemen. Dus we geven hier ten onrechte geen prioriteit aan. En bovendien heeft Van Rompuy het ook op de agenda gezet van uh, de Europese Unie. En internationaal zijn er alle initiatieven gaande. En Nederland loopt weer achter. Het, moet, het is de Kamer die de regering tot de orde moet roepen, uh, in plaats van dat de regering zelf actie onderneemt. Dat moet snel veranderen. Tom van der Lee, directeur campagne van Oxfam Novib. Dank u wel. Graag gedaan. Met de Olympische Winterspelen op komst worden ze in Rusland zenuwachtig. Vermeende terroristen worden gelijk opgepakt. Hoort u zo meer over. Eerst naar uh, het schaatsen terug. Niet-Herenveen is in de toekomst de schaatshoofdstad van Nederland. Het wordt waarschijnlijk Almere. De selectiecommissie van de schaatsbond KNSB en NOC-NSF... vindt dat Almere de beste plannen heeft voor een internationale wedstrijdbaan. Andere kandidaten, Veen en Zoetermeer... hebben nog een week de tijd om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Op de kermis van Veen was het nieuws gisteravond al wel doorgedrongen. Het gaat over Tiel. Nou, dat vinden we natuurlijk heel jammer dat dat nou dicht gaat. Eigenlijk hoort het in Veen. Gemiste kans. Kan Veen nog tegenargumenten verzinnen... waarom het toch niet naar uh, Almere moet, maar in Veen moet blijven? Ik weet het niet. Ik denk dat het allemaal veel te lang geduurd heeft... Uh... En ja, als er een tijd geleden een besluit was genomen, dan, uh, ja, dan was dit misschien helemaal niet nodig geweest. Ik denk gewoon dat Nederland uh, ja, graag een, een baan centraal wil hebben en daarmee uh, Almere een streepje voor heeft. Friesland komt er weer wat bekaaid af, natuurlijk. Ja. Nee, ik, ik had ook liever gezien dat het hier gebleven is. Het is altijd een enorme sfeer en het is een ontzettend leuk. Uh, nooit vandalisme in Heerenveen en uh, ja, altijd gemoedelijk en leuk, gezellig en... Uh, als het hier inderdaad weg gaat, dan gaan we het wel missen. In Almere komt het. Ja, ja hebben we gehoord. Ja, dat is wel jammer voor Heerenveen natuurlijk. Ja, hadden ze wel eerder uh, grotere moeten uitbouwen. Ja, dat hebben ze zelf gedaan. Ja, eigen schuld zegt u eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk schuld. Ja, ja het, het is wel een aderlating voor de Heerenveen. De Heerenveen is toch een beetje op een kaart gezet door Tialf, denk ik. Voor de Friese is het waarschijnlijk het ergste... als de topijsbaan van Nederland niet meer in Friesland ligt. Rintje Ritsma op weg naar opnieuw een Europese titel. Vorig jaar was dat in Haalmaar in het Viking -shippet. maar wat is er mooier dan winnen in eigen huis? En dat doet hij. En hier is hij hoor, de nieuwe Europese kampioen. Fantastisch gedaan, Rintje Ritsma. En het Tial Stadion hier, dat kan ik u verzekeren, staat op ontploffen. We dus 20 minuutjes rijden van Hereveen naar Lemmer. Rintje Ritsma. Hoe vaak heb je die afstand gereden? Nou, ontelbaar vaak. Ik schaats vanaf mijn negende. Dat is echt heel vaak. Ja. En uh, dan is het wel, uh, wel, ja, wel heel apart als je kans dan aanwezig is... dat er uh, geen belangrijke of internationale toernooi meer in uh, Tialen worden gehouden. Ja, dat vind ik echt wel een gemiste kans. Ik ben daarnet op de kermis geweest in Heerenveen. Uh, en daar zeiden heel veel mensen... Heerenveen is een beetje aan zichzelf te danken. Ze hadden gewoon veel eerder actie moeten ondernemen, moeten investeren. Ja, nou, ik ben er redelijk uh, vanaf het begin uh, bij betrokken. En uh, uh, zoals bij ieder project heeft een uh, project ook veel tegenstanders. En dat is met name de buurtbewoners uh, om die, die half heen. En dat heeft, uh, wil niet zeggen een remmend effect gehad, maar er zijn ook veel mensen tegen. En, maar als het er niet is, ik denk dat ze zich dan ook nog een keer achter de oren gaan krabben. Want het zorgt voor toch wel redelijk wat werkgelegenheid. En uh, er komt toch een redelijke geldstroom richting Friesland... op het moment dat daar toernooien worden gehouden. Ja, en als dat ophoudt, dan... Uh, ja, je mist een stukje uh, Friesland-promotie. Dus en uh, Friesland zelf, en de gemeente Heerenveen... en sportstad Heerenveen, ja, die hebben daar wel uh, grote fouten gemaakt... als dit niet door mag gaan. Het is wel triest, hè? Er, zijn al, er is al geen tocht meer... En nu is er dadelijk ook nog eens een keer geen uh, groot schaatscentrum meer in Friesland. Hoe moet het nou verder? Nou ja, de LH stedentocht is een kwestie van tijd. <laughs> en uh, ja, wat Tialf betreft is dat, uh, gaat het kaasje dan langzaam uit. Kijk, uh, er zal ongetwijfeld zal er een ijsbaan blijven. Maar ja, Tialf, dat was wel uh, het, het schaatsmekka van, uh, van Nederland... waar, uh, waar een, een, een hele grote historie achter hangt. Waar, uh, waar veel kampioenen zijn, uh, zijn geboren... En uh, waar, waar veel kampioenen zijn gemaakt. En dat is jammer als dat weg zou vallen. En dus zei uh, viervoudig wereldkampioen Rintje Ritsma tegen Colette van Het Zou mooi zijn als het in Heerenveen blijft. Maar die kans is heel klein. Verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde, Hoe gaat het op de nieuwe Ja, Daar gaat het prima, Marcel. Oh. Ik zou zeggen... Uh... Prima. Nou, dat was mooi. Goed nieuws. Waar het, ja, waar het niet goed er? gaat, ja, dat is de A1 Hengelo richting Apeldoorn... bij Knopenbeekbergen, 6 kilometer. Er is een aanrijding geweest, daar zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding ze op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Zonzeel Randweg, Dordrecht, 7 kilometer. De linker reisrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 vanaf Roosendal en op de A59 vanuit Os naar uh, het Knopend Zonzil. Daar, ja, daar lopen die files op van 3 tot 4 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Hm, maar nog remmers? Ja, ik sta niet Wat te passen, hoor. Ik wou net zeggen, ik durfde bijna kool, niet te dit. vragen. Ja, ja, je staat je handen <laughs> te wassen. Nee. Naartoe. Ja, onder andere. Ja, wel, kijk, uh, ja, er komen dus artsen uit uh, Bagdad naar het brandwondencentrum hier in Beverwijk. Ze zijn van harte welkom. Ze schijnen ook al dat ze beneden bij de ingang aankomen nu, maar dit moet eerst. Ja, eerst handen wassen. En uh, daarna nog de handen in de alcohol. Dat ga ik nu even doen. Ja. Ja. Er is een heel protocol hier, want als je ook naar de patiënten toe gaat... dan moet je je helemaal omkleden. Uh, dat is omdat brandwonden heel erg gevoelig zijn voor infecties? Uh, absoluut. Uh, he, je, je huid is beschadigd, dus ook de bacterie is beschadigd. En bacteriën doen niets liever dan... dan... Zullen we naar binnen lopen, vast? Want... Ja. Okay. Dus je huid is beschadigd en dus uh, de filter voor bacteriën is weg? Ja correct. En, en, en je bent sowieso, is je afweer ook uh, behoorlijk uh, verminderd. Dus uh, ja, de, je bent echt extra vatbaar voor infecties. Ja, correct. Dit is Paul van Zuilen. We lopen nu het brandwondencentrum op. Waar uh, die chirurgen uit Irak ook uh, aankomen vandaag. Voor drie dagen zijn ze hier in Beverwijk. Maar je hebt ook nog een dikke envelop voor ze klaar liggen, zag ik net. Ja, ook nog. Um, ze moeten gekweekt worden voordat ze... en getest dus, ook, ook ja, negatief getest, dus dat ze geen bacteriën... bepaalde bacteriën met zich meedragen... voordat ze hier ook echt naar het werk op het centrum kunnen komen... Hoe dan ook, we hebben we een aardig programma voor ze hè, om gewoon collegiaal met ze van gedachten te wisselen. Maar het liefst laten we natuurlijk ook gewoon op elkaar OK, ja, onze tips en tricks euh, zien. Ja, maar ben ik dan niet vuil? Vroeg ik me af. Uh, zeker ook. En u hebt zich ook keurig aan het advies uh, gehouden. <lacht> dus, <Ja. laughs> Zij komen uit een ander land, er kunnen andere bacteriën ja. zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent iemand van het verpleeging personeel, zoals, want dat kan je zien. Ja. Helemaal dat perfecte pak aan. Klopt. Ben jij je... komen. Het is druk op het brandwondencentrum? Ja, het is heel druk. En dan komen er ook nog eens Irakezen op bezoek. Wat kunt u ze laten zien? Um, nou, waar wij als verpleging uh, met name trots op zijn... dat is uh, de multidisciplinaire aanpak uh, op het brandwondencentrum. Dus dat betekent dat we met uh, verpleegkundigen met een IC-aantekening... met een intensive care-aantekening en niet intensive care verpleegkundigen... en helpende, de zorgassistenten, uh, de ergotherapie en de fysiotherapie... Allemaal er komt heel veel aan. bij kijken bij brandwonden. Ja. Ja, het is... U zegt al fysiotherapie, want je, je lichaam, ja, dat, dat die huid het trekt allemaal. Ja, soms liggen mensen hier echt wel uh, ja, weken tot maanden. En uh, voornamelijk ook in bed en met name de eerste tijd. Dus ja, het is wel belangrijk dat al die gewrichten soepel blijven en dat er niet te veel uh, spierverval optreedt. Want in Bagdad, daar, uh, gisteren was er nog een bomexplosie, een autobom daar afgegaan. Dat is een combinatie natuurlijk. Zo'n drukgolf veroorzaakt. Botbreuken. Is zeker. Ja. Ze hebben brandwonden gecombineerd met andere letsel. Ja, die mensen zijn, uh, die hebben ontzettend veel trauma hebben ze, uh, gehad dus op verschillende niveaus. Inderdaad, meer dan de huid. Ja. En Je kunt ook hete lucht inademen, dan heb je brandwonden in de longen. Daar hebt u dus ook mee te maken? Ja, hebben wij ook mee te maken. Dat mensen bij een brand, dan hebben ze iets ingeademd, hete lucht, rook. Ja, liggen ze aan de bademingsmachine. Ja, klopt. Dat kunt u ze allemaal laten zien, want ze hebben een ziekenhuis in Baghdad. Ze hebben misschien ook wel alle moderne spullen. Ik denk dat het hartstikke goede collega's zijn. Die, die technisch ook uh, gewoon hartstikke goed zijn. Alleen die gewoon bepaalde dingen uh, nou ja, nog weer extra kunnen leren. Ik kan ook weer van hun leren, daar ben ik van overtuigd. Dat zij misschien nog veel ernstigere brandwonden krijgen dan hier in Nederland? Nou, de, de mate waarin zij brandwonden nu krijgen... Daar, daar kan ik zeker ook weer van leren, daar ben ik van overtuigd. Het ja, ja. is daar schering inslag. We hadden er straks al eventjes de getallen. Hè? In 2011 waren er duizend patiënten, slachtoffers van brandwonden. In 2012 is dat verdubbeld. Het is niet alleen bernbommen en die autobommen. Het is ook zelfverbranding uit protest. Uh, maar misschien ook wel gewoon on onveilige situaties... elders in de stad, in het land nieuwsgierig naar die Irakezen? Ja, ik ben wel benieuwd hoe ja. daar... Uh, ja, wat ze... Je bent natuurlijk nog nooit in, in Bagdad geweest. Nee, ben ik nog nooit geweest. Is dat niet een nadeel eigenlijk, dat, dat we dat niet weten? Uh, nou, dat is zeker overkomelijk. Hè, wat ik al aangaf, ik zou eigenlijk al een aantal weken geleden daar naartoe gegaan zijn. Te gevaarlijk. Uh, op dat moment wel. En uh, ik denk dat we nu naar aanleiding van dit bezoek, als we dan teruggaan, en dat zijn we absoluut wel van plan, om dan gewoon gerichter. We kunnen nu ook aan ze vragen van, hoe zit het met jullie en, en waar hebben ze het mee? behoefte aan. En ik denk dat we niet alleen chirurg met een trucje, maar gewoon dat we met een team daar dan naartoe zullen moeten. Ja, goed. Wij, gaan, ons, wij gaan, uh, we gaan naar beneden, want we gaan ons melden, want als het goed is zijn ze al aangekomen in Beverwijk. Kijk eens aan, dan horen we dat later van je. En wij praten over uh, het enorme aantal aanslagen in Irak. Later verder in deze uitzendingen doen we met Joost Hilterman van de International Crisis Group. Even half acht. De Russische Veiligheidsdienst, de FSB, zou een terroristische aanslag in Moskou hebben voorkomen. Bij de operatie werden twee terroristen gedood en een derde opgepakt. Correspondent David-Jan Godfoy in Moskou. David-Jan, wat is er bekend eigenlijk over de plannen van die terroristen? Nou, we weten eigenlijk alleen dat die, dat die drie terroristen bezig waren met de voorbereiding van een aanslag op een massa bijeenkomst in Moskou... Maar de FSB heeft er niet bij gezegd om wat voor bijeenkomst dat ging. Het zou gaan om moslims die getraind zijn in Pakistan, heeft de, heeft de FSB gemeld. En ze zaten in een woning in Oregel van Zoujevo. dat is een klein stadje op zo'n zo 100 kilometer ten oosten van Moskou. Ja, en toen de FSB ze wilde arresteren, toen begonnen ze te schieten. Nou, de FSB heeft teruggeschoten en zoals je zei, daar zijn, zijn twee doden bijgevallen onder de verdachte. En er is er eentje gearresteerd. Overigens is er ook een, een politieman gevonden geraakt, maar wat ze precies van plan waren... die de... Terroristen, dat horen we misschien later vandaag. Mm. Hey, en tegelijk was er in een ander deel van Rusland, in Dagestan, een grote aanslag gisteren. Is daar al meer over bekend? Ja, dat was een, een hele dramatische gebeurtenis. Kijk, er ontplofte een, een autobom in de hoofdstad Magaskala voor het kantoor van een uh, gerechtsdeurwaarde. Nou, de, sch de, de, de schade van die bom die viel nogal mee. Maar toen uh, politieonderzoekers ter plaatse kwamen om die aanslag te onderzoeken, toen ging er een tweede autobom af. En ja, het, het was overduidelijk de bedoeling. ...dat daar veel slachtoffers bij, uh, bij zouden vallen. En dat is ook gelukt, want er zijn vier mensen omgekomen. En er vielen meer dan veertig uh, dan gewonden. Vooral dus onder politiemensen die die aanslag wilden, wilden onderzoeken. Nou, hoewel er dit keer wel heel veel slachtoffers zijn gevallen... ...zijn uh, dit, soort van, dit soort van aanslagen helemaal geen uitzondering hoor. in Dagestan. Die, uh, die republiek die grenst aan uh, Tsjetjenië op de noordelijke Kaukasus. En de terroristische activiteit is eigenlijk van uh, Tsjetjenië de afgelopen jaren overgeslagen naar Dagestan. En dan gaat het meestal om uh, islamitische terroristen... die een moslim-emiraat, een, een moslimstaat willen vestigen op de Caucasus. En dan gaat in Dagestan dan ook bijna geen week voorbij... zonder bommaanslagen of schietpartijen... of soms zelfs kleine veldslagjes... tussen die uh, opstandelingen en politietroepen. Ja, daar zit uh, president Poetin natuurlijk niet op te wachten. Er zit geen land op te wachten natuurlijk. Maar zeker met het oog op de Olympische Winterspelen die eraan komen... neemt de spanning toe? Ja, zeker. Kijk, Rusland heeft bezworen dat die, dat die winterspelen veilig zullen zijn. Maar toch maken ze zich grote zorgen in Rusland. Want de kans dat die opstandelingen van de noordelijke Caucasus... de, de winterspelen in Sochi aangrijpen om van zich te laten horen... is natuurlijk levensgroot. En dat er aanslagen gepleegd zullen worden in Sochi zelf... Dat is niet heel erg, heel erg waarschijnlijk. Want die stad die wordt, uh, ja, die wordt op dit moment eigenlijk al omgetoverd... tot, tot een soort van, van, van vesting uh, ja, waar heel weinig mogelijk is. Maar Sochi grenst aan, aan die Noordelijke Caucasus waar we het zojuist over hadden. En in de naburige republieken, dus in Dagestan bijvoorbeeld... maar ook in andere, uh, Tsjetjenië ligt er vlakbij, in Oshetje, daar is het al, al jaren onrustig. En de kans dat de terroristische activiteit... daar in de aanloop naar Sochi oploopt... Die is helemaal niet denkbeeldig. En dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat, uh, dat de spelers worden aangegrepen om elders in Rusland aanslagen te plegen. In hey, Moskou bijvoorbeeld, uh, het is hier weliswaar rustig in de hoofdstad al een paar jaar. Maar denk maar eens aan, aan aanslagen op de metro, op een gijzelingsactie in een theater van een aantal jaren geleden. Hey, dus, uh, nu is het weliswaar rustig, maar uh, ja, niemand kan garanderen dat dat de komende maanden, dus in de aanloop naar die winterspelen, ook zo zal blijven. David-Jan, godverhaal vanuit Moskou, dankjewel.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 Dit is Radio 1. Het is half acht. We gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een enorme tornado heeft in Oklahoma in de Verenigde Staten... aan bijna 100 mensen het leven gekost. De tornado, van drie kilometer breed, raasde over een stadje bij Oklahoma City. Hele huizenblokken en een school werden verwoest. Onder de doden zijn veel kinderen. President Obama heeft gebeld met de gouverneur van Oklahoma... en hij belooft alle hulp te sturen die nodig is. Gisteravond zijn de eerste bloemen neergelegd... bij de vindplaats van de lichamen van de broertjes Ruben en Julian uit Zeist. De politie had het gebied bij Koten kort daarvoor vrijgegeven. In de gemeentehuizen van Zeist en wijk bij Duursteden liggen straks vanaf half negen condolianceregisters. Tienduizenden mensen hebben al op internet hun medeleven betuigd. Met een landelijke voorlichtingscampagne... moet volgend jaar de grootste energiebesparingsoperatie... tot nu toe in gang worden gezet. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een vertrouwelijk conceptrapport dat deel uitmaakt van het Nationaal Energieakkoord. Volgens de krant willen de overheid, milieubeweging en energiesector... landelijk draagvlak creëren... voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. In dat concept staat onder meer dat in 2020... van minstens een miljoen huishoudens en bedrijven... ruim de helft van het elektriciteitsverbruik... uit duurzame energiebronnen moet komen.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 in 2002 wilde hij opnieuw de naam De Doors gebruiken, maar dat mocht niet van de rechter. Raymond Zarek was 74. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is bewolkt en we hebben perioden met regen. Eerst vooral in het midden en ook wel in het westen van het land. Later wordt het in het oosten ook een stukje natter. In het oosten overigens mogelijk eerst misschien nog een enkele opklaring. Maar verder blijft bewolking overheersen. Temperaturen lopen langzaam op. In het westen worden de graad of 12. Tegen de oostgrens kan het nog 15 of 16 graden worden. Daar bestaat er eerst niet veel wind. Maar uit het noordwesten neemt de wind langzaamaan wat toe. Geleidelijk aan wordt de wind matig boven land tot een kleine windkracht 5. En dat is vrij krachtig in de kustgebieden. Vanavond wordt het in het westen geleidelijk droog. En in de nacht ook elders. Temperaturen dalen komende nacht naar een graad of 7. Om morgen vervolgens weer op te lopen tot een graad of 12. Bewolking, een klein beetje zon, op veel plaatsen is het droog... maar lokaal valt er nog wel een enkele bui. Donderdag hebben we weer geregeld buien en dan is het maar een graad of 10. En dat is heel fris, normaal is het 18 of 19 graden deze tijd van het jaar. Na donderdag gaat de temperatuur langzaam wel weer iets omhoog... maar het blijft koud en wisselvallig. En regen op de weg, bijna aanwezig. Jolanda van der Velden. Ja, die is goed voor 160 kilometer, maar niet alleen de regen hoor. De eerste spits na een lang weekend is altijd wat drukker dan anders. De meeste vertraging bij Amsterdam en Rotterdam. Uh, ik begin met de A1, Hengelo, richting Apeldoorn. Tussen Deventer en Knopenbeekbergen, inmiddels 11 kilometer. Tussen Afwit Voorst en Knopenbeekbergen zijn twee rijstroken dicht. Heeft te maken met een aanrijding met een beknelling. Uh, volgens Rijkswaterstaat gaat de weg niet voor kwart over acht weer open. Dus daar even geduld oefenen. Op de A7 hoorn de richting Zaandam. Komt maar een klein beetje beweging in. Tussen Afwit Averhoorn en Weidewormer, 9 kilometer. Een aanrijding op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Randweg-Dordrecht, 12 kilometer. De linkerrijsverhoorn. De is daar nog steeds dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... voor knopend Klaverpolder 4 kilometer. En op de A59 vanuit Os voor knopend Zonzeel 3 kilometer. En hufters op scooters moeten hard worden aangepakt, vindt de SP... met laserguns. Hoort u meer over, over twee minuten. Is het niet eens tijd dat Daan een volgende stap gaat maken? Dat heeft hij al lang gedaan. ja.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 Morgen. Sterrie uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Ja, Marcel zei net al, scooterhufters zouden sneller op de bom geslingerd moeten worden, vindt de SP. Die partij wil verder dat de politie ook laserguns inzet om snelheidsovertredingen vast te stellen. SP-Kamerlid uh, Farshad Bashir, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat het vandaag allemaal voorstellen, hè? in een debat met uh, minister Opstelten. Uh, leg eens uit, wat is uh, volgens u de definitie van een scooterhufter? Ik heb het uiteraard niet over de gewone mensen die de scooter op een nette manier gebruiken. Maar het gaat om scooters, uh, scootergebruikers die op de fietspaden, maar ook op de weg rijden, veel te hard rijden, uh, asociaal gedrag vertonen. En ervoor zorgen dat andere gebruikers van de weg, bijvoorbeeld fietsers, hun plezier ontnomen wordt. En kennelijk um, gebeurt dit zo vaak, althans dat constateert u, dat uh, er maatregelen nodig zijn? Ja, in de grote steden horen we dat het heel vaak gebeurt. Heel veel mensen hebben overlast van scooterruftes. Maar ook steeds vaker op het platteland mensen klagen over mens, scootergebruikers die vaak te hard rijden, asociaal gedrag vertonen. En het zijn ook meestal dezelfde. We hebben het niet over de gewone mensen, maar echt over een harde kern van scooterruftes die de fietspaden onveilig maakt en ervoor zorgen dat... De fietsers, uh, uh, vieze uitlaatgassen inademen krijgen. Want hoe harder je met die scooter rijdt, hoe meer uitlaatgassen mm. ook vrijkomen. En wat voor mensen dus zijn dit dat dan eens... die op die scooters zitten? Uh, mensen die blijkbaar uh, uh, uh, niet zoveel op hebben met andere weggebruikers. Die, maar zijn uh, uh, dat voornamelijk jonge mensen of? Uh, het zijn uh, uh, over het algemeen uh, ja inderdaad uh, helaas jongere mensen uh, die uh, uh, dit soort gedrag vertonen. Ja. Nou zijn ze heel snel en wendbaar, meneer Washi. Uh, hoe handhaaf je dit? Want je kunt wel willen ze aanpakken, maar hoe krijg je ze te pakken? Ja, op dit moment is het zo dat uh, scootergebruikers uh, die uh, de scooter opgevoerd hebben... Uh, en uh, uh, uh, problemen hebben met de politie. Maar dan moet dat wel natuurlijk geconstateerd worden. Dus uh, als de politie het al dus wil is... handhaven... Moet de scooter op een scooterband en dan gaat de politie kijken of je scooter opgevoerd is. En ik wil voorstellen dat de politie ook gewoon laserguns kan inzetten. Bijvoorbeeld zoals ook het geval is met motoren en uh, voertuigen. Dus uh, uh, uh, scooters moeten gewoon gecontroleerd worden met een radarsysteem. Uh, en dan kunnen ze ook sneller bevoed worden. Mm. Heeft de politie daar tijd voor, denkt u? Uh, ik denk uh, dat dat veel efficiënter is dan uh, de, het systeem van nu, want nu moeten scooters echt van de weg gehaald worden, op een apparaat gezet worden en dan kan er gekeken worden of ze opgevoerd zijn. En dit, uh, de mogelijkheid om te kunnen beboeten met een lasergun, als de politie die mogelijkheid krijgt, dan kunnen ze zelf ook een afweging maken van uh, hoe ze dat gaan inzetten. Ja. ja, want is dat en... al wel rechtsgeldig meneer Bashier, zo'n lasergun? Is dat al voldoende bewijs? Uh, kijk, dat is ook het geval nu met uh, mensen die uh, te hard rijden in de auto of in, op uh, een motor. Ja. Dus uh, als we dat wettelijk ook mogelijk maken voor scootergebruikers, ja, dan is dat volgens mij uh, rechtsgeldig. Ja, geen probleem. Heeft u steun in de Kamer? Uh, ik denk het wel, ik hoop het. Uh, want uh, dit probleem is een hardnekkig probleem. Uh, heel veel mensen hebben hier last van. Dus ik uh, neem aan dat ook uh, politieke partijen in het telekamer... vandaag het voorstel van de SP zullen steunen. We zijn benieuwd. Meneer Bashir. we wachten het af met u samen. Oké. Okay. Uh, dank voor de toelichting. Sport nu. Gio Lippus, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kunnen niet omheen. De schaatshal van Nederland komt in Almere. Zo luidt een uh, advies. En Heeren Veen heeft dan het nakijken. Teleurgestelde reacties hoorden wij al eerder deze uitzending. Maakt het veel uit waar die, waar die centrale hal komt te staan? Nou, uh, in Friesland maakt het heel veel uit. Ja. Uh, want <laughs> daar zijn inmiddels de protesten toch wel uh, behoorlijk uh, luid uh, opgeklonken... Uh, van oud-topschaatsers, van, van, oud -topschaatsers, van uh, ja, de Friese zelf. Er is een, een, een Facebook-pagina aangemaakt... waarin uh, gezegd wordt, uh, het, schaatsen, het grote schaatsen moet in uh, Friesland blijven. Maar ja, maakt het uit, inderdaad. Een goede vraag die je kunt stellen. Want als je gewoon kijkt naar het uh, verre verleden... ja, Tijalf is niet altijd het schaatscentrum van Nederland geweest. Ik bedoel, het is niet zo historisch als bijvoorbeeld de Elfstedentocht. Hè? Dat kun je niet bedenken buiten Friesland. Maar als je kijkt naar het, naar het internationale schaatsen op, op, op 400 meter banen... Ja, het is niet altijd exclusief voorbehouden geweest aan Friesland. Nee, daarom. Dus, ach. Ja, nee. dan, dan kun je je afvragen <laughs> van wat maakt het uit. Uh, maar goed, ik kan me de sentimenten heel goed voorstellen. Trouwens, even voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk een advies... En, ja. en uh, er wordt altijd nog bijgezegd: uh, men kan in beroep gaan. Uh, dat geldt ook voor Zoetermeer, trouwens. Hè, een van de andere kandidaten, want je had drie kandidaten: Almere, Zoetermeer en Tialf. Die hebben allebei, of alle drie. Op 2 mei hebben die een presentatie gehouden voor een commissie... waarin een aantal mensen zitten uit NOC en een aantal mensen van de Schaatsbond. Een aantal mensen van daarbuiten. Onder andere Jochem Uiterhagen, een van de mensen die mee beoordeeld heeft. En toen hebben ze gewoon even alles op een rijtje gezet. En als je gewoon kijkt naar dat rapport... dan, ja, dan zie je toch eigenlijk dat Almere, Ice Dome, dat dat eigenlijk op alle punten beter scoort dan Tialf, maar ook dan Zoetermeer. Ja, dan kijk je naar de kwaliteit van de topsport. Hoe ze dat verder ook beoordeeld hebben. Maar daar staat Almere bovenaan. Het uh, omliggende verhaal. Dat is het enige wat uh, in Heerenveen een beetje uh, boven de rest uitsteekt. En dat bedoelen ze waarschijnlijk gewoon de faciliteiten... die er omheen liggen om 10,5. Uh, en dan uh, de, de, de mogelijkheden om daar uh, mensen onder te brengen. Uh, kijk je naar de prijsstelling. Dan scoort Almere het hoogst. Kijk je naar het aantal extra ijsuren. Dan scoort Almere het hoogst. Het aantal bezoekers, de bereikbaarheid... Ja. ja, dus die commissie die is echt wel overtuigd, want het is niet een... Kleine voorsprong als je naar de punten kijkt. Want ze hebben het gewoon in punten uitgedrukt. 78,5 punt voor Almere. Tegenover 55 punten voor uh, Soetermeer. Tegenover 49 punten voor Tiel. Ja, dan, dan is de straatlengte voorsprong. Ja. Uh, ook in punten uitgedrukt wordt het klassement in de Giro. Uh, was een rustdag gisteren. Kan ik me wel voorstellen dat veel renners daar behoefte aan hadden... na alle regen, sneeuw en uh, toestanden in, in deze prachtige rit. Uh, bijvoorbeeld Geesink. Wat denk jij? Hoe, hoe gaat hij vandaag weer op de fiets? Ik denk dat hij gaat proberen... Nou, vandaag doet hij dat niet zozeer, hoor, want we hebben eigenlijk een overgangsetappe. Uh, er zitten wel twee bergjes in, bergen zelfs in... maar die zitten allemaal vroeg in het parcours. Maar ik denk dat Gezing deze week in ieder geval ervoor wil zorgen... dat hij in de top 10 eindigt van de Giro. Dan, dan heeft hij tenminste nog een beetje een tevreden gevoel. En hij zegt gewoon van ja, uh, top 3 klasseringen, wat hij had gewild... Dat, dat krijg je nou eenmaal niet op bestelling. Dus hij zal er alles aan doen om nog een beetje te klimmen. Maar laten we realistisch zijn. Echt bij die top drie komen is echt onmogelijk voor Geesink. Gio, dank je wel. gedaan. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien. Het NOS Radio 1-journaal. Gaan we naar de ruzie tussen Duitsland en Hongarije. Een onaangename affaire en wel op het hoogste niveau... Hongaarse premier Orbán vergeleek de uitspraak van bondskanselier Merkel... met de nazi uit de Tweede Wereldoorlog. En nu is Duitsland boos. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, leg het nog eens uit. Wat is daar gebeurd? Ja, Orbán die heeft zich opgewonden over een uitspraak van Merkel... die zei namelijk donderdag eh, bij een discussiebijeenkomst... over democratie in Europa... dat ze zich zorgen maakt over de democratie in Hongarije. En ze zei letterlijk... we kunnen er alles aan doen om Hongarije op het rechte pad te houden... maar we zullen niet meteen de cavalerie sturen. Die cavalerie was natuurlijk ironisch bedoeld... en die cavalerie is een verwijzing naar een eerdere uitspraak... van haar politieke tegenstander Peer Steinbrück... Eh, nu lijsttrekker van de SPD. Die heeft een paar jaar geleden, toen hij nog minister van Financiën was... gezegd dat hij desnoods de cavalerie naar Zwitserland zou sturen... als ze niet meewerken om Duitsers met zwart geld op te sporen. En daar was Zwitserland natuurlijk heel boos over. Nou, donderdag was dat van Merkel dus eigenlijk een sneer... naar de Duitse oppositie, eigenlijk meer voor binnenlands gebruik. En bovendien zei ze letterlijk... we moeten niet de cavalerie naar Hongarije sturen... maar ze zijn daar wel degelijk heel boos over geworden. Mm, want wat, de, wat vonden ze daar nou vervelend aan? Nou ja... Premier Orbán uh, vergeleek Merkels uitspraak meteen met drie keer raden de nazi's. Uh, Hitler, Duitsland, heeft inderdaad in 1944 Hongarije bezet... en Orbán die zei nu... de Duitsers hebben al eens de cavalerie gestuurd naar Hongarije. Dat waren toen tanks. We vragen ze nu om dat niet weer te doen. Dat is eigenlijk een vreemde vergelijking. Want Merkel zei nou juist dat ze niet de cavalerie mm -hmm. wil sturen, Maar kennelijk houdt Orbán zijn vijandbeelden graag in stand. En die vergelijking met Merkel, van Merkel met Hitler... die leidde weer tot een ongebruikelijk harde uitspraak uh, hier in Duitsland. Uh, haar minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle... die zei dat Orbán is ontspoord. Dat hoor je diplomaten niet gaan zeggen. En verschillende partijen vinden ook dat Merkel nou maar eens goed na moet denken... of de partij van Orbán, of die wel thuis hoort in de Europese Volkspartij... die grote partij waar haar CDU en de conservatieve partij van Orbán en nog veel meer van dat soort partijen in Europa samenwerken. Misschien moeten ze die er maar eens een keertje uitgooien, zeggen ja. andere leden van haar partij. Het is maar een uitdrukking, hè? de cavalerie sturen, maar uh, Duitsland moet hem niet te vaak sturen. Uh, nee, dat is, we moeten we niet te vaak sturen. Maar de opmerking van Merkel was nou juist. We moeten niet de cavalerie sturen. Maar ze hebben er al eerder pro er pro problemen mee gehad ook, hè? He? Het, het, het was een binnenlandse sneer naar haar, naar haar, haar politieke tegenstander. Uh, die dit natuurlijk ook ironisch bedoelde. Maar van Steinbrück was het destijds echt heel dom. Uh, omdat je in tijden van verkiezings... Uh, daar nu in tijden van verkiezingscampagne nog een keertje op terug te komen... is eigenlijk wel, uh, wel logisch. Alleen was Merkel misschien vergeten dat het buitenland ook meeluistert... met alles wat ze zegt. Ja, je moet ook nooit beginnen over een inval. Hè. Uh, leidt dit tot echte problemen, denk je, tussen de landen? Of is het... Een storm in een glas water, een hoop getoeter, en gaat het wel weer over. Er zijn natuurlijk grote problemen, niet alleen met Duitsland. Veel Europese landen maken zich zorgen over wat er in Hongarije gebeurt. Het begrip voor de problemen daar zal er nou ook niet veel groter op worden... als de regering van Orbán doorgaat met Westerse leiders te beledigen... zoals nu met Merkel. Dus die Duitse tanks die blijven heus wel aan de goede kant van de grens staan. Maar Orbán die hoeft niet op heel veel vriendschap of begrip van Berlijn te rekenen de komende dagen. Nee. Dankjewel. Wouter Meijer, vanuit Duitsland. Dit is informatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Goed nieuws over de file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tijdlang waren daar twee rijstroken dicht. Die zijn net weer vrijgegeven. Tussen Deventer-Oost en Knopenbeekbergen nog wel 12 kilometer. Een nieuwe aanreding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Woerden en Reewijk 6 kilometer. Bij Bodegraven is de linker rijstrook dicht. En ook nog steeds een lange file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Knopend prinsenville en Knopend Klaverpolder 11 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer open. We gaan naar Mino Remmers. Maino, um, ja. nou de handen zijn gewassen inmiddels. Iedereen is schoon. Um, hoe gaat het nu verder? Ja. Nou, ik heb net eventjes de chirurg uit Bagdad gesproken. Die krijgen nu allemaal een dikke envelop. En die krijgen een soort MSRA-kweek en nog allerlei andere bacteriën. Want ze komen uit een ander land. En juist op een brandwondencentrum, bij die huid en zo... Dat is, ligt dat heel erg gevoelig. Hebben we vanochtend gehoord van Paul van Zuilen. Terwijl Carlijn Stekelenburg me nu een soort... uit de kluiten gewassen droogkap laat zien. Wat is dit? Dit is een LDI-scanner, een Doppler Imaging Scanner. Zo, klinkt meteen heel... het. Oh ja, je ziet meteen een brandwond op een hand. Het ziet er afschuwelijk uit. Maar dit apparaat scant de brandwond. Ja, dus uh, wanneer je als brandwondenarts... de diepte van de brandwond niet helemaal zeker weet... en dat is vaker zo, het is moeilijk soms te beoordelen... kun je gebruik maken van deze scanner. En die scant de brandwond. Um, en wat je vervolgens krijgt is een plaatje met allemaal verschillende kleuren... En dat zien we dus nu voor ons. Ja, we zien een, een, op, het, op het rechterplaatje een hand. Nou, die is enorm verbrand, helemaal rood. En links zien we een plaatje dat lijkt meer op een soort uh, ja, een landkaart, eigenlijk met allemaal kleurtjes. Uh, dit gaat, dit gaat Bagdad zien. Dit gaan ze zien, dit, hierin zijn ze ook geïnteresseerd uh, om aan te schaffen... omdat dit apparaat dus kan zorgen voor een betere diepte-inschatting van brandwonden. Dat is heel belangrijk, ook bij die enorme uh, explosies en, en, en, en bermbommen... die daar in Baghdad nog steeds afgaan, in Irak. Ja, dat, daarom is het heel belangrijk, maar ook dus uh, vooral voor het beleid. Want uh, als een brandwond diep is, dan weten we zeker dat we moeten opereren. Als het niet, niet diep is, dan hoeven we niet te opereren. En daardoor kun je sneller behandelen. Dit apparaat komt dus ook te staan, naar alle waarschijnlijkheid, in Baghdad. Na achter gaan we de artsen ontmoeten. Dan horen we dat zo dadelijk van jou. Meijner Remmers, dankjewel vanuit BNW. Dit BVB. is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Die happy hoorde van Rod Stewart van zijn cd Time. En die kwam gisteren op één binnen in Engeland. En verdrong onze Karo Emerald. Ja. Dan. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Dat geloof je toch niet? Dat is echt zo. Alle voorpagina's van de kranten staan in het teken van de broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Met foto's van de jongens en uh, ja, heel veel kaarsjes. In de kerken van Kotter, bij de school van de broers in Zeist... En ook op de plek waar de jongens gevonden zijn... steken mensen ter nagedachte eens de kaarsen aan. De Telegraaf heeft gesproken met het echtpaar dat betrokken was... bij de fonds van de twee broers, Frank Populier en Anita Terstal. Ze waren onderweg naar een café in Ammerongen toen een man ze gebaarde te stoppen. Ja, de man dacht een lichaam gevonden te hebben. Vroeg het echtpaar om ook te kijken. Uren later kwam het echtpaar erachter dat het bij de fonds van de twee jongens betrokken was geweest. Massa-psycholoog Jab van Ginneken analyseerde in trouw de grote burgerbetrokkenheid. bij de zoekactie naar de broers. Volgens Van Ginneken voelen mensen zich betrokken bij personen die ze kennen uit de media. zoals de twee jongens. En vervolgens willen ze dan iets bijdragen. Eigenlijk uit onmacht, maar ook omdat ze geloven dat ze echt iets kunnen doen. Ja, en de Volkskrant analyseert dat het dan gaat om een vervanging van religie. Dat mensen op deze manier nieuwe rituelen uh, vinden. Mensen noemen dat uh, rouw als een nieuwe kerk. De Boston Globe, dat is ook ander nieuws natuurlijk in de media... publiceert op hun website een serie foto's... vanuit het door tornado getroffen gebied in Oklahoma. En daarop is te zien hoe Oklahoma in een enorme ravage... van steen en hout is veranderd. Mensen kijken, vuilen verslagen naar wat er over is van hun huizen. Hulpverleners tillen volwassenen en kinderen onder het puin vandaan. Indrukwekkend filmpje op YouTube, circuleert sinds een uurtje daar. Gemaakt door uh, iemand die na de storm weer uit de kelder tevoorschijn komt. Je ziet dan het beeld door de camera. Je ziet uh, de, de van die kelder open gaan met de camera in de hand eh, registreert de man vervolgens de chaos en de wind. CNN heeft een overzicht van de tien dodelijkste tornado's in de Verenigde Staten gepubliceerd. De dodelijkste raasde op 18 maart 1925 over Missouri, Illinois en Indiana. Daarbij kwamen 625 mensen om het leven. Meer recent was ook de tornado van Joplin. Die Missouri toef in 2011 een hele zware. Toen overleden 158 mensen. Tja, dan nog even het schaatsen. Hè. Bij eh, Omroep Friesland, waar anders reageert de burgemeester van Herenveen teleurgesteld op het eh, voorgenomen besluit van de KNSB... om in de toekomst in Almere te gaan schaatsen. Vooral het argument dat Almere beter bereikbaar zou zijn bestrijdt hij, Want bij Almere staan juist heel vaak files. Hele, hele lange. En ook volkskant kononminister Bert Wagendorp... is niet te spreken over de verhuisplannen van de schaatsbond. Vooral de namen van de mogelijke nieuwe locaties... zoals de Ice Dome in Almere of het Transportium in Zoetermeer... vindt hij belachelijk. Namen die op zich al voldoende reden zouden moeten zijn... om elke <grijg> aanspraak op een nationaal schaatscentrum onmiddellijk schaterlachend in de prullenbak te donderen. In Groningen komen studenten in actie tegen hun huisbazen, dat meldt RTV Noord. Studenten protesteren via een handtekeningenactie tegen de hoge huren. Slecht onderhoud ook. Meer dan 300 studenten hebben de petitie inmiddels ondertekend... en die wordt in de loop van de week aangeboden aan de verantwoordelijk wethouders. Het laatste nieuws. Een lange periode van onzekerheid heeft al veel verdriet gebracht. Als je aan de lijkwagen ziet, dan uh, ja, vreselijk. De ontwikkelingen van vanmiddag doen dat prankje hoop teniet. Niets lijkt Belosconi te dieren. Es, baijato, grosso. In Peilingen is hij de sterke man van Italië. Nou, negende. Ja, mooi hè. Ik ben een blij mens. Ja, dat is echt fantastisch wat ook gedaan heeft. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 SIMAC bouwt en beheert ICT-oplossingen. Ook voor de zorg. SIMAC. Persoonlijk voor iedereen.